tekst op de achterflap. Dit boek is een vervolg op het succesvolle boek Het Oude Verstotingssyndroom in de Nederlandse context. Het voor liggende boek bevat ook een korte bespreking van het Oude Verstotingssyndroom. Het is dus niet noodzakelijk, maar wel aanbevolen, ook het eerste boek te lezen. Kern van dit boek is een drieluik, waarin uitgebreid met een groot geworden kind, een vader en een moeder wordt ingegaan op hun ervaringen met oude verstoting. Ook de papieren weerslag van deze complexe, in dit geval inmiddels deels opgeloste situatie, wordt uitgebreid onder het vergrootglas gelegd. Opvallend is hoe alle partijen, ondanks de onderlinge verschillen, wijzen op de pathogene stramine in de westerse maatschappij, waardoor dit soort problemen zich kunnen ontwikkelen. De ingebedde logica van bijtadvocaten, advocaten kinderbeschermers, rechters die zich godwanende zichzelf boven elke regelgeving verheffen. In een aantal korte artikelen wordt verder op deze stramine ingegaan. Ze worden in het licht gezet, van de meest recente ontwikkelingen in politiek, wetenschap en maatschappij. Dit boek wil ook een teken van hoop en verwachting zijn in een nieuwe eeuw. Deze zal een einde maken aan de waanzin van het misbruik van het begrip, het belang van het kind, als middel om de ziel van kinderen te vertrappen. Joep Sander, 11-11-1952, is van beroep kunstenaar en pedagoog. Hij schreef artikelen voor kranten en tijdschriften en publiceerde inboeken of boeken over familierecht, vaders, moeders en kinderen. Ook zijn kunst staat voor een deel in dat licht. Hij kent het onderwerp van binnenuit als zorgende vader van twee kinderen. Eén daarvan is al geruime tijd het contact met haar vader onthouden. Uitgebreide informatie is te vinden op zijn internetsite www.joep.nl.nu. Tot zover de achterflap.